Wij gaan verder, uh, even over dit onder onderwerp, het is een bijzonder onderwerp, waar men veel fouten maakt, ik bedoel, met het eenzijdig bekijken van de wereld, ja, of de wereld slecht is, of de wereld goed is, of het kwaad is, of het goed is, men maakt enorme normen, gewoon natuurlijk, men kan, weet niet, van die, van die twee krachten, men wat zegt een religie overal? Oh, dat is wel... Dat komt van de heenige en dat komt, dat komt van de duivel. Ja, of niet? Dat komt van die gedachten, dat komt van de duivel. zo, dat zeggen ze. Of bijvoorbeeld, zij zeggen bijvoorbeeld als... Van die waarzeggers. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, erg eenvoudig. Er zijn mensen die bijvoorbeeld die weten dan... Allerlei vormen van... van je moet nooit denken dat het allemaal verkeerd is. Het is, het is erg, in, in, in, in, erg dom denken, dom denken. Weet je het? Er zijn mensen die, die weten dan bijvoorbeeld van kristallen. Ja, die kijken bijvoorbeeld naar een suiker. En de suiker heeft allerlei kristaltjes. Suikervorm, ook niet alleen suiker, maar gewoon kristallen. Ja. Ze kunnen via een soort, via de kristallen, kunnen ze bepaalde dingen dan aantrekken, et cetera. Nou, als je vraagt dan een, een religieuze man, of, iemand die een, of een rabbi, of een priester, ja, of iemand anders, die dan aan vertegenwoordigers, dus die functionarissen van een religie, dan zullen ze zeggen, ah, dat is allemaal komt van, van de duivel. Eenvoudig te zeggen, begrijp je? Omdat het komt niet van de schepper. Het komt niet van, de, van het heilige. En... Het, het, het scheen, want het komt niet uit het goede, van het, uit, de, uit het heilige. Dat is goed wat ze zeggen. Komt wel van schepper. Maar van de scherper komt het, dat is iets anders, heb je dat? Dat komt wel, dat is niet van het heilige, niet de heilige, het heilige gedeelte van het, maar het is wel van de scherper, want beide kanten heeft hij geschapen. Anders zouden wij, zou, zou wij geen vrije keuze hebben. Dus eigenlijk is het zo, moet je zo zien, dat beide zijn nodig. Dus allerlei vormen van wat wij noemen dat, van uh, waarsegerijen, van die allerlei aller verschillende dingen, dat wat, wat men bijvoorbeeld de doden aanroept, etc. Alles heeft te maken met die twee krachten in het geluid, zoals de schepper heeft het opgebouwd. Eigenlijk alles komt van de schepper. En dat komt ook van de, van de schepper. Het enige is wat de mens moet doen. Is om niet die andere krachten. Wat die ander, van de andere hoek komen. Weet je, van het onreine dat men die uh, als het ware niet aanvaardt. Dat is het hele doem. Dat is dat doemdenken van religieuze doemdenken. Ook van. Begrijpt je dat. Om niet te aanvaarden, de, niet aan te raken, et cetera. Natuurlijk als de mens daar geen krachtgeestelijk. Als, als de mens daar niet tegenover tegenligger heeft, dan moet je niet aankomen. Begrepen? u? Kijk, als je komt een geestelijk tot een bepaald niveau, dan op dat niveau mag je en moet je de tegenligger bestuderen. Of ervaren. Iedereen begrijpt? het? Of niet? Als je komt naar het geestelijke, bijvoorbeeld, tot een, tot een, laten we zeggen, je soort van de, je zot van de malgoed van de mal wereld asia. Gewoon, uh, uh, dan moet je op dat niveau, in het geestelijke, dan moet je op dat niveau in staat zijn, bereid zijn, om op dat niveau... de klipa... de citra achra... op dat niveau ook... aan te kunnen. En willen dat te doen. Alleen jij doet dat... waarom doe je dat? Omdat... Met het ene tegenover het andere... heeft de schepper gemaakt. Het enige wat jij moet doen... jij moet het doen... op de manier dat jij die wel... leert... ervaren wat het is die citra agra, op dat niveau, maar jij kiest uiteindelijk voor het heilige. He? Niet vluchten van die citra van agra, want dan daarmee dien je de schepper niet, daarmee kan je jezelf niet redden, heb je? de redding ontvlucht de redding van jou, jezelf Kies voor het heilige, niet kies voor het heilige, alleen houden zichzelf zo, uh, alleen, alleen aan religie of zo so. dat betekent alleen een goederik te zijn. Het is, een, het is een half mens. Ik heb nog nooit een religieuze mens gezien, dat, dat die mens is, die echte mens, dat, jij, dat die alle krachten in zichzelf heeft. De schepper is heeft de mens ge, gemaakt, dat de mens is verschrikkelijk om ernaar te kijken. Mooi en verschrikkelijk is de mens. Als de mens zichzelf leert kennen, dan is hij mooi en verschrikkelijk. Waarom? Verschrikkelijk, want hij kent de citra agra. Vergeet je dat? Jij moet kennen de citra agra, niet vluchten van de, onre van de onreine krachten. Elke dag hou ik ermee bezig. Je Elke dag heb ik die twee en hoe meer penetreer ik in het, ge, in het heilige, des te meer heb ik ook te maken met het onrein. En ook elke dag hou ik mij ook bezig met het boek van de duivelse krachten. Niet het boek zelf, ik zie dat boek niet, heb ik het de boek, de boek niet om te lezen. Maar dat boek zit in mij, in elke mens. Zit dat boek in, wat betekent boek in het Hebreeuws? Sefer, Ja? cijfer komt van het woord hetzelfde als sfera. Ja. Alleen cijfer betekent, ja, dat is net als Sfera precies woord het ja, hetzelfde woord. Alleen zonder he, zonder, ja, zonder, kijk hoe wo dat wordt geschreven. Zonder he, en zonder zonder uh, schrijven we vaak met juut, ja? Sfera, Maar dan hebben we dan geen juut en geen he, dus juut he. Cijfer, cijfer is dan, betekent het boek Waar dus geen juut zijn. Dus zeker kan zijn. De uitstraling. De straal. De, uh, dat is het boek. Dus wat hij ons vertelt over het boek van. Van. Uh, Koning Salomo. Dat heeft dat gezien. Kan ook betekenen. Dat heeft dat wel gezien. Door zich op te heffen, do, door zich door op te komen naar het niveau van het boek, van het zien van Salom. Niet dat hij het niveau bereikte, maar dat hij kon in een bepaald onderwerp induiken in de visie, visie van het niveau van koning Salom zo moet je het zien en niet denken dat daar ergens een boek bestaat of zo. Dan zouden uh, al lang de Amerikanen zouden, that is, that zouden, milliard, zouden, 15, zouden dat al lang ontdekken want dat zouden dan miljarden, miljoenen in kapitaal is 15 ze zouden dat dan al lang in hun bibliotheek dat allemaal uh, en, de, de zouden hebben en en, en gouden munten daarvan slaan. Oké, maar dat is eventjes over dat Matsati 24, Matsati de regel 24. En nu even concentratie op de zogen. Want wat hij nu ons vertelt, dat, eigenlijk dat is de, nog een keer de DNA, DNA? DNA, DNA, DNA, DNA, DNA van, eigenlijk van het levende, van het leven. Van, eigenlijk van het hele helaal. Dat is wat wij mee, ons mee bezighouden. Dus eigenlijk is dat... En daar moeten we ook voor ready komen. Ja? Stap voor stap. Huh? Stap voor stap. Maar ik moet eerst, eerst, eerst kijken. Eerst heel goed. Dan uh, uh, komen de gedachten heel goed. Laat ze komen, opkomen en verder... So you bore, all bore all in yourself. But let's see if it is back that we have a mass created, yes, and bulk from what he wants to tell. Four and twenty. Matzati besifro shel Shlomo HaMelach She Hashem hachakuk, five and shel shivim u shnaim shimot hakak Elisha alav Hei 26, Chabakuk Bamilim. Matsati 24, ik heb gevonden in het boek van de koning Salomo, dat de naam die ingekerft is van door 72 namen, Hakak Elisha alaf heeft Elisha in hem, in habakuk, heeft hij in hem uh, ingekerfd. 26. Dus Ali habakuk zegt die over uh, op habakuk. Bamillim in woorden. Die 72 namen in woorden. Bijzonder belangrijk dat woordje toegevoegd in woorden. 26. En nu het is een nieuwe onderwerp, dus probeer dat in te duiken, want daar gaat het om, dat is, daar zit het uh, het leven in, dat is het leven zelf. En Hashem, de schepper, was niet, was, is niet, doet niet, iets met de mens, uh, speelt met hem, een verstoppertje, een verstoppertje. De schepper zegt, wil jij mij het leven, puur leven, ervaren, en leer ik kennen? Leer mij nou in 72 namen. Shekolm mila mezorefet mischalos 27 otijot. Mishum she alef a 11, 29, bet shechakag bo aviv bat -hila парху ми меню каше мед на volgende pagina kuf yod het 118 hasulam de rektor kolom rehil 11 tash elisha ki kak oto kak bo gol e lutveyagot geen Probeer je absolute concentratie te geven. Want hier is het leven. Hier ontvang je al het leven wat, je, wat men, waar men van kan dromen. Uh, je hoeft nergens naartoe te gaan. Geen plaats waar je dat vindt. Ga je naar Israël. Wat vind je daar? Ga naar allerlei bijeenkomsten. Waar vind je daar? Waar, waar wie spreekt daarover? Dus probeer nu absoluut, jij bent geroepen, jij zit hier, waarom zit je hier? Weet je dat? Omdat jij klaar bent daarvoor, om dat te ontvangen. Waarom zit je zo hier? Nou, we zitten nu hier, eh, behalve mijn vrouw, zeven mensen. Waarom zit je hier? Huh? Mooi, getal. Mooi getal, zeven mensen, nou, we zitten hier. Waarom? Dat zo, dan weet dat jij geroepen bent om dat geheim... Eh, te zeveren ja. en daardoor zal je leven ontfangen, wat ongekend is, wat met niets vergelijkbaar is, wat alles wat in de wereld is, wat jij ontvangt. Um, uh, uh, 26. Sekol me la, me tzarefet, me sloshauti dat Elke woord, elk woord, dus van die, van die 72, is samengesteld, opgemaakt is uit drie letters. Ja, we weten dat, ja, elke uit drie letters. 28. Waarom is dat zo? Omdat de, waarom heeft hij dat ingekeerd in hem? Mishum schoot je bet omdat de letters van het alfabet, van het alfabet, 29. Shechakak bo aviv bat die zijn vader, de vader van Habakkuk, heeft in hem eerst ingekerfd. Ja, bij zijn, het aanmaken van hem. Parhoe Mimenu menu die zijn vervlogen van hem, toen hij dood ging. De volgende pagina de rechter kolom hasulam de rechter de eerste regel we She Elisha to en nu dat Elisha heeft hem ingekerft, heeft dat in hem ingekerft, gaakbo koltiot. Hij had ingekerft in hem. Al deze letters, de regel 2, Sheba Abba Shemot. die in Ab, beteek ab betekent 72, die in 72 namen zijn. En we weten dat Ab is ook de naam van de Chogma, uh, Partsuf Chogma. Ab 72. En Ab is ook de gematria van Geset. Het woord Geset is ook Ab. And what do you know? Ahakukod shel dree elu as And the letters what do you shel and the the of the, the letters van deze ab van deze twee namen dree. Hem, die zijn in totaal, zijn zij mataim Veshesha Sreuti 216 letters. De, de, dit getal 216 goed hebben in de, goed in de gaten, goed onthouden, die twee, dat getal 216, want zullen we meerdere woorden tegenkomen, die waar dat. Tegenkomen waar we het zullen zien. De Hainu, vier Gimel, oudje, jood, Dat wil zeggen, drie letters in elke naam. Drie letters hebben we in elke naam. Dan hebben we 72 maal 3. Dan hebben we 216. En nu begint de uitleg eigenlijk dat is de eerste keer dat wij direct beginnen we en wat wij, kijk, wij hebben geleerd, wij waren bezig met de, en zijn bezig met de formule, ja, formule van, we hebben gezegd, levensformule, ofzo, mm. wat wij via de boom des levens. Dat is, dat uh, is precies hetzelfde, maar dat is dan de, op de boom des levens wat wij hebben geleerd, al die partsofieën, et cetera, die drie lijnen, dat is hetzelfde als wat we nu leren. Alleen door de letters in de letters in de Torah, or door de letters van het alfabet, daar zit het ook de, de, from, uh, de manier waarop men uh, dat, lef, de lef, dat lefens, um, levenskracht van het pure leven kan aantrekken. Nee, door de sferot, dus we kunnen dat door de sferot doen, zoals wij dat doen met die drie lijnen, ja, en dan ja. gochma, en dan chassadim, omhuld in de chassadim aantrekken, dat is wat wij doen uh, met sferot van hoog, naar beneden, etcetera. chassadim, goorood, door de drie lijnen, etc. en precies dezelfde manier is, en and de andere manier is dezelfde, komt op dezelfde neer, is door die letters. Het met het eerste gaat, men houdt zich wel een beetje bezig, met het eerste. Een beetje wel, kijken we bijvoorbeeld, goed opletten wat ik probeer te zeggen, ook in Israël bijvoorbeeld, in Nijbaruch, een beetje doen ze een beetje dat het eerste gedeelte, dat die partsofie, dat soort dingen, ja, drie lijnen, dat studeert men wel dat. Ook niet correct, maar toch wel. Maar in de letter, met de letters, daar komen, komen ze geen, absoluut niet aan toe. Niemand doet dat. Dus dat is ook een manier om door de letters, door de letters van het Hebraïus alfabet, om, dat, om daardoor ook, maar dan natuurlijk is het absoluut verbonden met het eerste, de methode via de Sferot en de Parsofim. Dat jullie dat zien, dat dit het het, op hetzelfde neerkomt. Maar dat is een andere door andere manier van van een andere invalshoek lijkt het wel te zijn. Pyrus, de regel 5 uitleg. Of ki haotiyot shmehen. Ah nee, no, sorry. Ki haotiyot shemihen nivna. Hawalaat. Schmeij zeven dat we net niet over die namen, daarom heb Zes. Hen Rio, o tijot. We hebben hochma zeven. Hanem ze me miers. Absoluut de concentratie. Kjotjot vijf van de letters, waarvan, waardoor, waardoor de, waardoor het embryo, een kind, wordt, wordt opgebouwd. Zes. hen Rjotjot, dat zijn, rio rio is een afkorting van de gematriët van 216 zijn rio res is 200, jut is kin, en waf is ze zijn 216 letters. Dus, een kind wordt ook opgebouwd uit die uit die 216 letters naar krachten. We hebben genad herattig, hochma en dat is het aspect van het Schijnen van de Gogma 7, Hanim, zeg het Jezus, die aangetrokken wordt door Jezus. Ik ga het zo even direct verklaren. Dat we, stap voor stap, dat wij zien dat dit al, dat dit die twee systemen van uh, de, de boom des levens en de... goed opletten, de, de boom des levens, wat wij leren, en de 22 twee, letters van het alfabet is het om het even. Dat is hetzelfde, dat komt op dezelfde neer. Dat wij hebben geleerd. Dus en dan zal ik eventjes nieuw toelichting geven. Wat zegt hij dan? Dat die 216 letters, die komen dan van het schenen van de gogma, die aangetrokken wordt van Jirsut. Dat betekent, herinner je nog, wat betekent dat? Dat betekent dat de zon stegen op, die, bij de eerste opstegen. Herinner je nog? De zon steeg op, waar naartoe? Bij het opstegen, maar van de eerste man naar Jirsut. Ja, naar Jirsut. Wat ontvangt dan de Nukwa? De Nukwa nu ontvangt. De Nukwa nu ontvangt de Nukwa. Die komt dan op de dan de Twona ja, van de Jirsut. En ontvangt dan Chogma. Chogma, alles. Want Chogma komt, ontvangt Chogma, maar geen Chassadim. Bij de eerste, bij het eerste opsteken ontvangt ook alleen een Chogma. Maar geen Chassadim, dat is wat hij ook zegt. Dus als er sprake is, goed opletten, als er sprake is van 200 letters, alleen letters, dus niet woorden, dan op de boom, de levens dus nu, goed opletten, nu doen we de parallellen ja, parallel tussen die twee, twee manieren van, uh, van de boom, de levens en de 22 letters van het alfabet En het alfabet zijn twee precies hetzelfde, alleen uh, moet je het leren hanteren. Dus, dat, uh, dat, dat is wat hij zegt nu, dat het kind wordt, of oh, opgemaakt, opgebouwd door 216 letters, dat betekent, dat, er, dat, wat wij, dat het overeenkomt, met wat we hebben geleerd, van het opstegen, van de zon, naar de, e de eerste opstegen. Wanneer de zon, door de man, die de mens op doet opstegen, dat de Zon steegt op naar Jirsut. Ja, Dat is wat hij zegt ons. Dus betekent met andere woorden: wat betekent dat? 216, wanneer, ze, wanneer er 216 letters uh, ontvangen worden, ont, uh, een kind, een embryo ontvangt of een kind ontvangt. Maar die, wanneer die letters zijn nog niet opgemaakt in woorden. Drie. Dat, is, dat is dan uh, deze toestand, ja, de toestand waarbij de hochma ontvangen wordt en die aangetrokken wordt van, van, van Jesu. Dat is op de boom des levens, maar ten aanzien van het alfabet, hij ontvangt 216 letters, maar niet opgemaakt in woorden iederewegret okay et we as zeef niv gaan avalad sho jes bo acht rio otiyot shegen be gimatria riya ade hain ord neun nu goed opletten, die, die correlatie, die, het verbond, die overeenkomst tussen de boom des levens en de 22 letters van het alfabet. Dat is de hogere Kabbala. Dat is wat mijn volk niets van weet, wat is gegeven aan het volk. Geen rabbi heeft toegang tot wat we nu leren. Absoluut niet. Er zijn wel een paar die natuurlijk weten wat het. Die hebben dat de verbondenheid, maar die hebben niets met religie te maken. Hier moet je dat geen religieuze mens heeft toegang tot dat. En nu, daarom moet je goed opletten, die correlatie, dus die, de boom des levens en de letters, van het, de letters van het alfabet. Goed opletten. Dus hij zegt ons, we azen en dan... Word geacht, niet van, Havalaat, dan Dat wordt geacht die het kind of het em, de embryo, kind. bo. Riotiot dat die dat het 600 sorry dat het 200 neem ik wel dat het 216 letters heeft. En nu kijk de wat hij zegt. Shen gematrie, dat dat is ook een andere gematria, dat is dezelfde gematria, maar van het woord ria. Ria betekent het zien. Ria, dat is net, net als Rio, dat is ook 216. Maar het betekent zien. En zien natuurlijk heeft te maken met de ogen en ogen is hoge maar. Iedereen ziet dus dan, we zien dan een parallel precies hetzelfde net zoals wij zeggen dat dat het overeenkomt op de boom des levens, dat het chogma aangetrokken wordt als licht dan zien wij dat ook hier dat ook in het door, door de letters van het alfabet zien wij ook dat rio, dat het is 216, dat dit een andere combinatie is ria het zien, en zien is de haaien, dat wil zeggen Or het licht van ogen staat, het licht van ogen staat, dat dat hoogma is. We kunnen altijd overgaan van, de ene, van het ene <coughs> systeem naar het andere, het is precies hetzelfde. Of, door, of het boom, de boom des levens, door de parzofiem, door de, de sferot, etc. We kunnen altijd overgaan naar de letters en naar de woorden. Eigenlijk heb je al die tunnels niet, niet nodig. Al die tunnels van die, van, die, van die, zoals die in Zwitserland hebben ze aangebruikt. Ze dat, miljarden hebben ze daar, ge gebruiken ze daarvoor. En dat en dan zullen ze ook niet nergens aan, natuurlijk zal iets misschien opleveren, maar kinderlijke dingen. Kinderlijke vooruitgang. Terwijl hier met de letters van het alfabet, je hebt niets nodig, je hoeft niets te investeren, alleen investeren jouw innerlijk, jouw aandacht. En er zijn grote mannen die dat wel kunnen, en kijk nou, en dat getuigt dat, van het feit dat dit goddelijk is. Dat zoveel grote mannen zijn, maar ze, ver, ze gaan groot in dingen waar ze door anderen groot Zullen genoemd kunnen worden, maar niet daarin. Niet in de zoger. Ze duiken niet in de zoger. Terwijl hier zit al het antwoord. Ik, ik kan het niet ik, het niet, ik ben niet congresman, ik, ik, ik, ik, ik kan niet eens, als ik ergens een lezing geef, weet ik niet meer wat het is. Ik wil, ik zie voor mijzelf zitten uh, dode steenen. En dan probeer ik ze te bestoken. En ik weet ik dat het absoluut onmogelijk is. Ik heb de kracht niet te Maar er zijn wel zo grote mannen die grote koppen hebben. Maar hun koppen zij gebruiken voor, voor andere dingen. Begrepen, voor de eer, eer van een mens van vlees en bloed. Oh, want natuurlijk als je wetens, wetenschapper bent. En je houdt jezelf met al die, al die reacties. Etcetera, dan natuurlijk. Het geeft aanzien het okay, is iets. Er zitten miljarden geld daarin. Je hoeft niets. De zoger is, is alsjeblieft. Leer dat. Jij zal, zal precies hetzelfde wat zij zoeken. Jij zal veel meer in jezelf ervaren. Jij je zal zelf dat proeven in jezelf. Is, uh, dat ontstaan van de wereld. En dat uh, het leven. Dat, uh, dat levende cel geestelijk zelf waaruit het leven is ontstaan, je kan het zo ervaren. Dus daarom het is eventjes over het belang van die twee dat je het kan overgaan van één op een ander, van één systeem naar een ander. Nehum, agadlut tin lavush mi alma ilaah. Mi abo we Elf. Mit bahem behem. abtevin krabashem ab tevin Twaalf. Shekol gimelot iot me hem. Mit chabrod bat dertien. ab tevin. Hier zit al het begin van de ontknoping. Van de onthulling van wat het leven is in zijn kern. Goed opletten. Dus, Oba'eta Gadloed en in de tijd van de Gadloed, dus de tweede Gadloed, herinner je nog, wanneer de Shemekabel, wanneer de tweede luet, wanneer de zon opsteigt naar de Abu herinner je nog, dan verkrijgt men Hassadim. Dat dan hebben we een chassadim en geworod, zo hebben we dat geleerd in de zomer. dus dat zegt hij dan over, over in de tijd van de gadlood in de grote toestand shemekabel lavush wanneer hij ontvangt uh, kin lavush bekleiding van de chassadim mi alma van de hogere wereld van aboima Verio en Rio wordt ingebed in hen. Rio of Rio is Chokma, ja die 216. Dus wanneer de 216 dan 216 letters worden ingebed in die hasadim, als dan abteven, dan wordt het genoemd in de naam 72 woorden. Dus wanneer de chassadim zijn er wel, dan. Kijk, anders is het alleen maar 216 letters, afzonderlijke letters. En dat is de toestand van. Alleen chogma is zonder chassadim. Maar wanneer de chassadim worden ontvangen, dan elke letter, dan die twee, die worden in woorden gevormd. Elke drie letters van hen, van die 216 van die Rio Mithabrood, Batewa, Acha, die verbinden zich, zich in één woord. En dat is al een vorming van 13. We hen, abteven en dat zijn de ab, ab worden, de 72 woorden. Alles wat bestaat, bestaat ook uit 72 woorden. Dus elke levende, elk levende elk levend organisme is eigenlijk het, een variatie, maar van verschillende gradaties van 72 woorden. Wat we nu leren. En, het. EIN lo, chasadim. Vierde, de hitlapschot, lei hitlapschot, rak mi alma tataa. U, nifhan, vijftien, le ATVAN. atva. a de klomar ZESTIN ETA chasadim. Njajmaila A. Mithabrot Asgol Zeifintin Gimele Otijotli Teva Ahat. Vhu Sot Shem Ab Vze Amru. Schmaga de Abdishmehen. Aglif. Nekentin. Alawi. Betevin. Dit is een lange zin. Ik ga direct hem dan nieuw vertalen. Let op. Hier zit eigenlijk de kern van alles. Dus probeer dat meerdere malen te doen. Het is, het, licht. het is moeilijk voor mij dat uit te spreken. Maar probeer dat hier zit het antwoord. Hier zit alles wat de mens nodig heeft. En waar men dat, waar men dat, men dat nergens kan vinden. Ubaet en in de tijd, dat één Sadim van hij geen hasadim heeft. Vierde, leidt om zich erin in te bedden Raak me al dat alleen maar, maar alleen maar die, alleen maar van dat heeft hij alleen maar dat van de lagere wereld. Lagere wereld is een vrouwelijke wereld. Een kind, Wanneer je heeft alleen maar, uh, alleen maar die van de lagere wereld, dus dat uh, rio. Hoe niet gaan de rio van? Hij wordt geacht als 216 uh, letters. Dus niet woorden, maar alleen maar letters. Die heeft alleen maar alleen bouwsteentjes, maar nog niet het gebouw. Uh, uh, dat die bestendig levensbestendig is. Het kind, dat ontvangt alleen maar uh, Rio uh, letters. En dat was ook in het geval van in het geval van um, Habakkuk. Want die had alleen maar Habakuk, dus de, alleen Elisha heeft het aangetrokken voor zijn vader natuurlijk. De vader heeft het kind gemaakt natuurlijk. Zaad ge, daarin gedaan, zaad gegeven. Maar Elisha heeft het aangetrokken. En Elisha heeft het aangetrokken uh, op de manier dat het door zijn moeder, dat zij moest, hem eerst, dat zij moest ge, uh, het kind kind. Omhelzen betekent dat het van een lagere wereld. En daarom, het kind halt, had alleen maar Rio uh, alleen maar 216 letters. Dus chogma was er wel, maar geen Chassadi met andere woorden. En daarom was hij on, levensonbestendig. Dat is wat hij ook nu vertelt ons. Oké. Okay? En toen hij toen hij toen als... Hij bevat de Ab, de chura, de Ab 72, van het mannelijke, dus de Klamar, dat wil zeggen, 16, et de Chassadim, wanneer hij ontvangt Chassadim met Almaïla'a van de hogere wereld. Dus de van de abo Yima, met Chabrota's, dan verbinden zich alle drie, elke drie letters in één woord. Zeventien. Behoesot Shem Ab, en dat is het geheim van de naam Ab 72. En ook 72, is ook de, de naam ook van Gematria Geset. En ook Gochma. We zijn 18 Amro, en dat is wat hij zegt, de zover. Schma Galifa, de aap, de ingekerfde naam van de aap van 72, ab is 72, van de 72 namen. Aglif alaf heeft die Elisha inge, ingekerfd in hem, in de Habakuk. 19. Bateven in woorden. Ah, in woorden staat dit in de zoger. Ah, als de zoger zegt in woorden, betekent dat dit al met de chassadim. Precies. Kielisha, probeer dat goed thuis ook nog meerdere malen. Ik stot er natuurlijk niet zo vloeiend niet daarover vertel, maar probeer dat goed door te hebben. Dat is het begin van de onthulling voor jou van de schepper, zal je, jezelf zichzelf, en jou manifesteren in elk moment als je dat door doorheen komt. Hier zit de steen des aanstoots en ook uh, de bron van je leven. Leven zit hier. Kielisha negentien vanaf het derde woord. Ik e kan niet, ik begin een beetje harder te praten. Fully, mm -hmm. maar dat jullie dat dat niet de, de bedoeling eh, negentien vanaf het derde woord. Ki Elisha want Elisha. Baët ik ja het ben asunamid want Elisha. In de tijd toen hij bracht, toen hij bracht tot leven had op, eh, tot leven had opgewekt. De zoon, van de zoon van Shonamit. Van deze mevrouw. Twintig. Shehu Habakuk, die Habakuk is. Chakak. En daar zit ook dat in het woord Chakak zit ook dat in het woord Habakuk zit ook de, de wortel van Habakuk. See dat? Habakuk is ook een andere andere betekenis is, komt van het woord hakak. Hakak betekent ingekerfd. Dus in hem zitten eigenlijk in de naam Chabakuk zitten. Aan de ene kant zitten hem omhelsingen. Twee omhelsingen. Aan de andere kant zit ook de, de, de wortel is in hem ook van hakak, Van in, ingekerfd. In hem werd ingekerfd de naam van uh, 216. Ja of niet? En nu, en nu, kijk goed. De ogen moeten goed open staan. En nu, kijk goed in de regel 20 naar de naam Habakkuk. Hoeveel gematria is, de naam Habakkuk. Ga maar even tellen. Habakuk. Het is 8. Bet is 2, samen worden. Kuf is 100 ja? 110 samen, ja. Dan nog een k is 21 en 6 216. Dus in zijn name we, we hebben we ook die 216, precies 216 letters. Hij vertelt het niet, zie ik het. Hij vertelt hier nergens dat wat, wat ik jullie vertel nu, dat die de naam van Habakkuk is 216. Hij zegt nou, nu moet je, moet je zelf weten dat. Waarom dat we je hebben nu het gegeven. En dan staat het, Chakak werd ingekerft in hem, zie je, zeg je dat, Ingekerft in hem, abteven 72 woorden 21 Mirio Itvan van 216 letters. Dan zien we dat ook in de naam van Habakkuk, zien we ook die 216 letters, die ingekerfd werden in zijn naam. Maar hij zegt ons niet, kijk, nou, kijk naar de Habakkuk, is ook daar Gematria 216. Dat moeten we zelf uitkomen. Him bo, want hij trok naar hem toe, trok in hem, naar hem toe, chassadim. Waarom die 72 namen, namen komen door de chassadim? Ja? Door, door. Want hij trok naar hem toe, chassadim, de alma ila van de hoge wereld, dus van de aboe op de boom des levens, het is Abu zoals we dat ook geleerd in de zoger veelvuldig 22. Anikra ab dat dat heet die chassadim, die hij aangetrokken had, die heet een die, die, die heet die 72 van het mannelijke. Dat heeft hij dus van, het, van de mannelijke wereld heeft hij dus 72 aangetrokken, van de lagere wereld ja, dat is dan uh, de hier zo, is de lagere waarom lagere, dat is onder de gazé, de plaats van onder de gazé van de Arigantien. ja. en dat is van de hogere wereld, waarom van de hogere omdat het boven de gazé van de Arigantin, Abouima, staan op hun eigen plaats, ja, dat heb je dat de tekening van 51 we hebben geleerd van de Zoger. Op 51, op een andere, 88, hebben we ook gehad de lessen, de lessen, die hebben we gehad. Nee, we hebben zoveel gerefereerd daarin, daarop, dat uh, boven de gazet van de Arigampin hebben we de hogere wereld, Abou Yimou. Waarom? De hogere en lagere, dat wordt ook gezegd. De hogere wateren en lagere wateren in de Torah, ja, staat het. Hogere wateren, dat is boven de gazet van de Arigampin en lagere wateren is onder de gazet ook dat ze op een hogere en lagere wereld. de Abdehura, dus die chassadim van de hogere wereld, die heeten 72 van de mannelijke, van de mannelijke wereld. Aanikra Am, Amisadrien die ordenen welke chassadim, dus die ordenen rangschikken, 23 Rio Atwan de Rio de 216 letters. batikun Kavin, let op. In de correctie van, in de te van de lijnen. Correctie van drie lijnen. Daarom zien we, het. waarom de drie? Drie is drie lijnen. Het is niet alleen een partsoof, bestaat uit drie, maar ook drie lijnen. 72, en elke heeft 72 namen, en elke heeft drie lijnen. Uh, die, uh, dus in de correctie in de tje van de kavin, dus drie lijnen, shel shalos shalos, van drie bij, bij drie bij drie, van drie, drie, drie, elk in elke, beter te zeggen, in elke drie letters, shalos shalos, oti jood 24, bachol, tewa. Dus in elke, dat in elke woord, zijn drie letters. En kijk nu nog hoeveel, Hoeveel zit er daar in de tekst? Ik kan je niet vertellen. Hoeveel nog meer dingen zitten. Kijk nou wat je zegt ons. 24, het derde, de, derde woord is tewa. Goed opletten. Tewa. Tewa is een ander woord voor iedereen. Ziet het? 24, het derde woord. Probeer het De absolute, absolute concentratie te hebben nu. Absolute concentratie. Want dat is, als je hier het leven niet ontvangt, waar dan wel? Van wie waar kan je dat ontvangen? Dus 24, het derde the woord. Is teva. Iedereen yeah. te mm -hmm. te is het. Teva. Teva is een woord. Teva. Betekent woord. En precies hetzelfde woord wat het is tewa, goed op dat ik, iedereen ziet dat woord, is uh, Ark van Noach. Ark van Noach is tewa. Dus een woord en Ark van Noach, dus de reding daar, de reding, van, de reding waar Noach de reding vond, is tewa. Iedereen begrijpt het? Ja, dus eigenlijk, eigenlijk waar staat dit? het, betekent, betekent Gochma <middag> medeghassadim. Iedereen ziet het? Dat het woord Tewa dat is de Ark van Noog. Dan weten we wat betekent dat Ark van Noach. En niet te zoeken naar de Ark van Noach, in de Ararat. Gebergte, etc. Dat is genoeg goed voor de archeologie, archeologie. Maar dat zal de mens geen absoluut geen redding geven. Het is goed voor de kunstgeschiedenis. Voor de religie, geschiedenis van de religie. Maar dat zal de mens... Verheffen, alle mensen, niet verheffen zal de mens niet reden van eh, ziektes, van, ver, ver, van vernielingen, van eh, zelfdestructie, van alles en dat wel. Dus daarom we zien dat elk, dat elk woord bestaat uit tewa, uit ark van noor. uit woord betekent dat in elk woord, in het, ja in de Hebreeuwse alfabet, daar zit Reding, daar zit Chokhmah verhult in de Chassadin. U 24 na de Koma. U even. haotijot met la 25 Bahem hem. Hem sot Shem Ab Shehu mochen de Chokhmah 26 ba u hashahoutje Jod 24 na de koma. En wanneer de letters met lapshot bij hen zijn ingebed in hen. Hoe hem sot shem abdan is het de naam. Dus ingebed in hen. Dus in de, in de, in de dus makende woorden. ja, Wanneer de, de, de letters ingebed in waar? In de woorden. Ja, de woorden. Woord is meerdere. Uh, is een, is een andere eenheid. Dan wordt het de naam Ab. De naam Ab. Ab 72. Ze hoe in de Chogmaabash Kijk wat is ook. De, de naam Ab. Dus Ab woorden. De 72 woorden. Wat betekent 72 woorden? Dat is heel iets anders. Kijk goed opletten. 72 woorden is is een hoger niveau, ab, volmaakte niveau, van twee, van dan de 216 letters. Losse letters zijn losse letters. Net als, je moet het zo zien. Het is net als, je ziet het bijvoorbeeld op een, op een bouwplaats. Je ziet hele, hele stapel, stapels van, van stenen. En dat is allemaal klaar om een paleis van te maken. Ja, maar geweldig. Zijn allemaal materialen zijn al klaar. Maar als je dan een hele paleis opbouwt, met alles erop en daaraan, dan heb je van dezelfde steentjes, maak je dan een paleis. Wat is dan? Dat is dan volmaaktheid, de volmaaktheid van het geheel. Dus wanneer het alleen duidelijk, wanneer alleen gogma is, dat is net als, net als die stapels van de stenen. Maar wanneer de chassadim komen, chassadim brengen, dan dat lijm. Ze kunnen het lijmen als het ware. Ze kunnen het geheel maken, dat ik blijft bestendig en volmaakt. Dat is wat hij ook zegt. Shohu 25 na de koma, mogen de gochma, boshlimoot, dat dat zijn de ab, wat betekent abnamen, dat zijn de mogen van Gogma boshlimoot, in volmaaktheid. Aval, paar minuutjes nog, Aval kodem lachen, בעת שלא היה לא זהפן את וינדח, אלא חסדים לנוקו, עדיין הם חסרי הצירוף, אחת את וינדח של עב תווין, כלומר, שאין בהם תווין נכן את וינדח, דהיינו כלים להתלפשות חוכמה. ונקרא, אני ארמותי דת de regel 29 uh, in plaats van yud de laatste het laatste woord in plaats van de eerste letter in plaats van yud moet het resh staan. vinikra rak basem riyio kati yot levade ki adai niesh bahem eenendertig ach hij zal Punt. kijk wat hij zegt. aval mikodem lachen maar daarvoor zegt hij maar in de tijd toen hij had nog Chassadim van de Nukwa. Chassadim van de Nukwa. We hadden gesproken alleen van Chokma, René nog. Maar Chokma natuurlijk, goed opletten. Chassadim van de Nukwa. Waarom zeggen we dan Chassadim van de Nukwa? Eerst hadden we Chokma. Maar dan is het Chokma en dan is het zeer en Pin, heeft het op dat niveau. Uh, gegeven aan haar chassadim. Dus eigenlijk chochma en dan chassadim alleen van de nukwa en niet van de aboe Nog een keer. In, wanneer zij in, in de staan, bij de eerste opsteken, hebben wij 216 letters. Dat is wat de nukwa ontvangt. 216 letters. En chassadim zijn er wel. Van wie? Van de zeer en pin. staat waar. Ook in de jirsut, waar in de rechterkant van de jirsut. Ja? Die ontvangt wel chassadim. En hij geeft ook een chassadim aan de Nukwa natuurlijk. Maar chassadim de van de Nukwa van de Zeranpin zijn niet de chassadim van de, van de hogere, van Abu Alleen die chassadim zijn, zijn genoeg, genoeg om uh, bekleiden die, die chogma, chogma van de Nukwa. Dus, en dan gaan we dat straks na de pauze.